Het weer, het is helder en een graad of 9. Overdag zonnig en 21 tot 26 graden. Laten we vandaag in het zuiden op kans op een bui. Morgen ook zonnig, droog en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4-7. Het is drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, zometeen in het tweede deel van dit uur gaat Mark de Hond... je kent hem misschien, presentator, schrijver, DJ, rolstoelbasketballer... gaat uh, de playlist kraken in Crack the Playlist. Hij heeft een aantal liedjes uitgekozen en legt uit waarom, juist die liedjes, uh, waarom hij juist die liedjes zo mooi vindt. Dat allemaal straks in Crack the Playlist. Nerd Talk. Het is tijd voor Nerd Talk en deze week gaan we het hebben over internet, over social media. En dat doen we met onze vaste experts Danny Mekic. Goedemorgen Danny. Goedemorgen Luc. En ook met Marjolein Kamphuis. Goedemorgen Marjolein. Goedemorgen. Ja, um, heel even de actualiteit in het beginnen. Uh, de KPN, KPN moet mensen ontslaan eigenlijk omdat ze een beetje de boot hebben gemist. Ze zagen het allemaal niet aankomen dat hele internet en social gebeuren. Dat is toch raar hè, vind ik. Nou, wat veel verontrustender is, is dat ze nu inderdaad dus uh, heffingen gaan rekenen op, uh, op diensten die eigenlijk concurreren met sms, hè? Ja, ja zoals dat, Whatsapp uh, en Ping en dat soort dingen. Precies. Ja. En uh, het schijnt dus wel dat dat al altijd in de algemene voorwaarden heeft gestaan bij ze. Maar uh, dat gaan ze dus nu ook echt doen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel heftig nieuws, vind ik. Maar, maar, maar dat kunnen ze technisch toch bijna niet voor elkaar krijgen? Want zij weten toch niet wanneer ik aan het Whatsappen ben? Nee, nou, nou uh, ja. Luc, uh, providers weten meer van jou dan je denkt. Ja. En het is heel erg makkelijk om te zeggen van nou, eh, Twitter en, uh, en, uh, en WhatsApp en uh, Ping. Uh, ik weet nog niet wat, ze, uh, m, ja, wat voor diensten ze willen gaan gebruiken om die heffingen op los te laten. Maar daar denk ik maar even aan, want het zijn allemaal communicatiemiddelen. Ja. Um, die gaan natuurlijk via bepaalde internetadressen. En wat je natuurlijk wel kunt doen is op je netwerk het zo instellen... dat op het moment dat een van jouw gebruikers een uh, WhatsApp berichtje plaatst... dat dan een tellertje mee gaat tellen. Nou, 1, 2, 3, 10, 100 berichtjes, ja. maal 1 cent... Nou, dat gaat goed. Ja, maar dan uh, is voor mij de lol van WhatsApp er wel snel af. Want dat is nou juist het hele idee dat het gratis is. Dus er zijn toch ook wel, er zijn er wel weer providers die het wel gratis aanbieden. Ik kan me niet voorstellen dat dit, dat dit de toekomst is. Nou, om eerlijk te zijn, ik, ik, ik, ik denk ook niet dat dit precies de toekomst is. Maar ik denk wel dat het de kant op gaat die jij nu beschrijft. Kijk, met name de grote aanbieders op dit moment... die zijn op zoek naar een manier om dit nou te gaan regelen. Het Deutsche Telekom, waar T-Mobile onder valt, heeft in, in juni 2010 al aangegeven van plan te zijn uh, om bijvoorbeeld toegang tot YouTube... dat is een ontzettend grote uh, website natuurlijk als het gaat om dataverkeer... om daar extra geld voor te gaan vragen. Of aan de gebruikers, of aan YouTube zelf. Want ja, YouTube plaatst plaats advertenties erop. Dus je ziet op dit moment een aantal van dat soort grote partijen... niet alleen KPN, worstelen met de vraag hoe ze hun inkomsten kunnen uh, binnenhouden. Uh, iets heel anders dan. We hadden het een, een paar weken geleden over Foursquare... En uh, was je daarbij, Marjolein? Of was je toen in Amerika? Toen zat ik volgens mij in Amerika. Ja, Heel hard uh, voorsprattig gebruikt. Ja, ja precies. Ja. <laughs> oh ja, ja, ja, dat was <laughs> het zo, ja. Want, uh, en, en toen zei ik nog, van, ja, ik doe er niet aan. Maar ik ben, er inmiddels, uh, uh, ik, ben, ik ben het een maandje gaan testen. Ik dacht, ik, wil, ik moet het toch weten. Het zou stom zijn om daar niet, uh, niet even te testen. En ik moet zeggen, ik vind het wel leuk. Ik, uh, uh, ik geniet er wel van om hem elke keer in te checken. Alleen, ik had het er ook met Liek over. En we vinden de beloning zo laag. Hoe kan het toch dat het... Misschien een vraag van jou, Marlijn. Hoe kan het toch dat, het, dat mensen dat toch weer zo trekt? Ik bedoel, het is maar een badge wat je krijgt. Ja, nee, dat ja dat is toch uh, maar dat is natuurlijk een beetje hetzelfde in, in games die je speelt hè, op de Xbox of de Playstation. Wat je krijgt uiteindelijk is een upgrade naar een nieuw level of uh, je unlockt een nieuw level. En dat dat mechanisme dat trekt heel veel mensen aan. En ik maak inderdaad uh, ja, in de kroeg regelmatig mee. We hebben hier uh, in Amsterdam een buurtkroeg in de pijp... waar uh, vrienden van ons echt strijden, strijden om het mayorship. Gewoon omdat ze daar de burgemeester willen zijn. Ja. En uh, ze gaan uh, desnoods zeg maar op woensdagmiddag... fietsen ze het langs, checken ze erin... om, om maar het mayorship <lacht> van hun vrienden af te pakken. Dus, um, dus nee, dat, mensen zijn daar bloedfanatiek in. En ja. ik moet eerlijk zeggen dat Foursquare ook steeds meer nieuwe badges uh, lanceert... En uh, op Zout bij zuidwest in Amerika was het inderdaad zo. Dan komen ze gewoon met een hele, heel pakket van tien nieuwe badges... die je daar uh, op dat event kunt unlocken. Ja, mensen gaan er toch weer bloed van natuurlijk ja, achteraan. En ik moet, zeggen, ik moet eerlijk zeggen, ik had dat ook wel hoor. Want ik heb, uh, ik heb deze studio waar ik nu in zit. Uh, die heet de Eindregie 41. En, uh, oh. en die heb ik aangemaakt als een plek... En, en daar ben ik mayor van geworden, want ik ben hier, uh, ja, ik ben hier zes dagen in de week. Dus nu, uh, uh, nu strijd ik met een aantal collega's van mij... strijd ik voor de, de, de mayorplaats uh, ook van deze studio. Dus ik moet van mezelf nu elke dag inchecken. Het is een soort van verslaving geworden. Ik kan niet een dag hier niet wel zijn, maar niet inchecken. Weet je wat het leuke is, Luc? Als je naar de mobiele website van 4Square gaat... Mm -hmm. dan kun je jezelf op iedere plek de wereld inchecken. Dus is dat als je ook op die zevende dag, dat je er niet bent... Kun je toch even inchecken. Dus op die manier zul je ze altijd voorblijven. Ja, want wat daar zat ik ook nog aan te denken. En daar hebben jullie misschien wel een antwoord op. Ik zat op een gegeven moment zat ik op een bankje. Ergens in the middle of nowhere. Ergens op, op de hei. En toen keek ik op mijn Foursquare. En uh, nou die locatie was er niet. Maar ik kon wel, als ik dat zou willen, inchecken in een restaurantje ergens in Hilversum. Dat is toch wel raar, want je bent niet. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat de sociale controle daarop erg hoog is. Ja. Dat zou je niet verwachten. Maar als je. Uh, het voorbeeld wat ik net noemde: in Amerika uh, waren dus allerlei speciale badges. Dat kon je dus alleen maar unlokken als je er was. Maar er, waren, er was iemand in Nederland en die, die had zoiets van... ja, maar ik wil toch al die speciale badges. Dus die ging inderdaad doen wat Danny zei. Die ging inchecken. terwijl hij gewoon in Nederland. Nou, die kreeg via Twitter kreeg hij zoveel hoon over zich heen. Wat voor een loser het wel niet was dat hij dat deed. Het is, uh, ja, het is een beetje not done en, uh, en uh, behoorlijk, behoorlijk uh, suf. Ja. En <laughs> Hey, Luc, heb jij toevallig al naar Facebook Places gekeken? Want dat is natuurlijk uh, de grote concurrent aan het worden van Foursquare. Uh, Facebook is recent begonnen, ook in Nederland, met het uitrollen van die nieuwe dienst. Ja. Het principe is voor een deel hetzelfde. Je kunt weliswaar geen badges winnen, maar je kunt dus jezelf inchecken en, wat bij Foursquare niet kan, maar bij Facebook wel, je kunt ook andere mensen inchecken. Oh. Dus stel jij bent in je studiootje en Lieke zit er en Domien is toevallig ook een keer weer aanwezig, <laughs> dan kun je dus voor hun ook inchecken. Nou, okay. dat is op zich grappig, maar vergeet dus ook niet dat een andere vorm van beloning van dit soort diensten is het gemak van dat je kunt zien wie er in de buurt is, uh, dat andere mensen kunnen zien dat je daar bent. Het is bij mij al meermaals voorgekomen... dat als ik op Foursquare of Facebook Places incheckte... dat dan meerdere mensen zeiden van... hé, hey, dan ben je bij mij in de buurt. Zullen we zo even wat gaan drinken? Oh, ja. uh, ik kan wel even langskomen. Een soort, nou, ontmoetings, een soort ja. ontmoetingsplek eigenlijk. Ja. ja. ja. Maar jij bent, ik heb jou uh, in, mijn, uh, in mijn vriendenlijstje staan qua Foursquare... maar jij bent niet heel actief meer, ja. hè? Nee, ik moet je eerlijk zeggen... ik ben nu meer van de Facebook Places... Ja. omdat ik ook inmiddels zoiets heb van... Hey, toen ik ooit met Foursquare begon... Ik, uh, ik, ik checkte mezelf in... en op een gegeven moment had ik 100 friend requests... en het irritante toen was... dat je alleen maar de voornaam... en de eerste letter van iemands achternaam kon zien... op je, uh, op je Blackberry applicatie... Ah. als je iemand aan het uh, accepteren was... En ik heb gewoon iedereen in die tijd geaccepteerd en nu heb ik gezien van nou, ik vind het toch wel fijn om mijn locatie maar te delen met mensen die ik echt ken. Dus ik moet eerst even die lijst een keer opschapen. Ja, precies, precies. Maar jij bent wel, zie ik hier, als ik dat mag zeggen, uh, mayor van de bibliotheek aan het Oostopplein. Ja, nou, dat ja. vind ik echt leuk. Ja, nou ja, dat is inderdaad Daar, zo. Krijg, je, is de... daar krijg je de boekworm badge voor. <laughs> ja, inderdaad. En uh, ik ben ook een tijdje uh, major geweest van een politiebureau. Oh. En uh, dus uh, ja, nou ja, ik, ja, ik doe mijn best. Hé, <laughs> hey, Marjolein, ik zag op jouw uh, op jouw Twitter geloof ik, of, of, of, of website, ik weet niet precies, zag ik dat jij ook bezig bent met, met, met badges aan het maken. Waar, waar maak je die voor? Ja, wij zijn uh, bezig met een uh, eigen start-up, eigenlijk een uh, soort variant op wat Foursquare doet. Alleen in plaats van uh, dat je inchect waar je bent, zit ja. je in wat je eet. Aha. Uh, ja. <laughs> ja, dat klinkt leuk. Ja. Dus, dus je laat weten wat je eet. Ja, je laat weten wat je eet. Nou is dat, uh, als je het dan hebt over privacy, natuurlijk best wel een issue dat je denkt van, nou goed, uh, voor sommige mensen willen dat misschien helemaal niet delen. Mm -hmm. Dus uh, by default is het dan ook niet uh, publiek en uh, het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat iedereen gaat twitteren, ik eet een banaantje de hele dag. <laughs> ja. uh, dus uh, het is iets afgeschermder, maar het leuke is wel dat je inderdaad als je gezond eet of gewoon uh, ja, iets, uh, iets geks eet, bijvoorbeeld een taart eet op je verjaardag, dan krijg je daar weer een badge voor. En het idee daarachter is een beetje dat je mensen enerzijds motiveert om, uh, om gezond te eten... maar ook een beetje om gewoon lol te hebben in, uh, in eten. Ja. Dus, uh, dus, en ook als je een dieet wil volgen, kun je goed bijhouden van hoeveel mag ik nou eten per dag. Leuk. Kun je ook drankjes checken eigenlijk? Absoluut, absoluut. Kijk, er zit je ook hoeveel... een hangover badge in. Dus kun je zien hoeveel je gedronken <laughs> hebt. Inderdaad. Voor vijftien dier. En Ik en... ging bijna uit alcohol, dus dan zou ik wel de alcoholic free badge willen hebben. Ja, <laughs> dat is een goeie, die gaan we toevoegen. Oh, stop, de, kijk, je hebt geregeld. Hoe gaat het, het heten? Footsie. Wanneer gaat het van start? Uh, volgende week. Oh. We gaan uh, presenteren op de uh, Next Web. Dat is een uh, congres in Amsterdam, internationaal uh, congres over uh, online eigenlijk. Oké. Okay. En we zijn, uh, even kijken, we hebben meegedaan aan de start-up rally. Dat organiseren zij elk jaar. en We zitten bij de 18 finalisten, dus we mogen pitchen op het uh, hoofdpodium. Oké, okay. nou ja, dat is wel lekker. Wow. Dus dan, uh, dan laat je ja. het meteen uh, aan de hele wereld weten eigenlijk. Precies. Ja. <laughs> dat dat, dat de Next Web, hè, dat, uh, dat kom je nu veel tegen, want dat is op 27, 28 en 29 april, in Amsterdam dus. uh -huh. Een groot congres, en wat gebeurt daar? Is dat een soort waar jij ook was, South by, by Southwest? Ja, soort South by Southwest. Wel, uh, South by Southwest is anders omdat het natuurlijk ook een muziek- en filmfestival heeft. Dus dat is iets meer uh, creatieve vibe. Uh, the Next Web uh, is natuurlijk ook een, een hele bekende blog. Uh, een beetje het Mashable van, uh, van Europa wordt het wel eens genoemd. Dus uh, zij zitten heel erg enerzijds op social media en online. En uh, ook een hele sterke focus op, op start-ups, dus uh, jonge bedrijven. Wat, wat is de next big thing na Twitter en Foursquare? Mm -hmm. dus vandaar dat die 18 finalisten ook, uh, ook mogen pre presenteren. En dat wordt weer afgewisseld met, uh, met keynotes van een aantal uh, ja, mensen uit het vak... die iets gaan vertellen over nieuwe trends op het gebied van mobiel en uh, social en dat soort ontwikkelingen. Ja iets anders dan. Nou ja, misschien heeft het er wel mee te maken, want uh, we hadden het al over dat badges krijgen en zo, zo'n beloning. Um, Danny, uh, vind jij uh, like jij wel eens wat op Facebook? Ja, maar ik moet zeggen, je kunt dus eigenlijk twee soorten content liken, namelijk content op Facebook zelf en uh, tegenwoordig heb je ook de mogelijkheid om een like knop toe te voegen aan externe websites. En het laatste doe ik niet te vaak, heb ik mezelf op het Ik like dus vooral dingen die zich op het Facebook-platform bevinden. Mm -hmm. um, in plaats van dus uh, dingen die daar buiten staan. En dat komt omdat ik het zelf heel irritant vind als mensen dan dingen liken... en als je dat dan aanklikt, dat je dan Facebook verlaat. Ik wil eigenlijk gewoon dat wat je likt dan ook op Facebook te zien is. Oké, okay, dus, dus dat je een filmpje zie je op Facebook, je kijkt ja. het op Facebook, klikt ja. op like... en je hoeft eigenlijk niet uit Facebook Nee, dat is echt super makkelijk, want ja, je bent toch op Facebook bezig en uh, vaak ben je gewoon bijvoorbeeld je timeline uh, aan het bekijken wat mensen geschreven hebben. En dat wil je kunnen vervolgen. Maar op het moment dat je dus op zo'n knop klikt en uh, op de link van iets wat iemand anders geliked heeft en je verlaat de website uh, en je gaat weer terug, dan is die timeline vaak alweer veranderd. Dat vind ik heel, heel storend zelf. Ja, um, uh, die like button, dat bestaat nog niet zo verschrikkelijk lang. Ik hoorde dat het slechts een jaartje bestaat. Um, dat je dingen kunt liken. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar in ieder geval uh, uh, nog niet zo heel lang. W wat denk jij is het grote succes van zo'n like-button? Want iedereen doet dat. Ja. Nou kijk, wat ontzettend leuk is natuurlijk, is je ziet dat uh, uh, de nieuwe samenleving, zoals ik, zoals ik het maar even noem... ...bevindt zich voor een steeds groter deel op het internet. Daar waar je vroeger echt fysiek af ging spreken met mensen om het bijvoorbeeld te hebben over het weekend dat je gehad hebt... ...om foto's te laten zien van je vakantie. Dat ging dan met van die, van die fotoalbums waar je ze dan zo in zo'n plastic dingetje ging schuiven... ...en dat kon je dan samen doorbladeren. Ja, ja dat doen we tegenwoordig online. En uh, het mooie dus van de like-knop is dat je dus uh, um, ja, mensen die daartoe eventueel geïnteresseerd zijn, kunt laten zien wat je aan het doen bent, wat je gelezen hebt, naar wat voor muziek je luistert, waar je van houdt, wat voor gerechten en drankjes je lekker vindt. Dus ik zie alweer een integratie aankomen, ook misschien met hm, een like-knop knop, me. voor het werk van Het leuke is, je kan dus je vrienden op een hele natuurlijke manier, lijkt het, uh, want het is natuurlijk allemaal digitaal, maar op een hele natuurlijke manier leren kennen, want je vertelt niet meer... Ik ben geïnteresseerd in schaken. Nee, je ziet dat iemand onderdag uh, op een schaakwebsite zit en dat dan liked. Dus je ziet van, hé, hey, uh, dinsdagmiddag uh, was Luc aan het schaken. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja, ja. En uh, dat dacht Google ook, maar ja, die hadden dat dan niet bedacht. En die komen nu, al een tijdje geleden hoor, met de plus 1-button. Dat is eigenlijk hetzelfde, toch? Ja, plus 1 ja, doet me een beetje denken aan geen stijl. Wat geen stijl natuurlijk heel lang heeft gedaan. Kudo's. Oh ja, kudo's. Die ...geïntegreerd op hun, uh, op hun filmpjeswebsite dumpert Dan kon je dus uh, een puntje erop of een puntje eraf uh, laten tellen als stem. Uh, je ziet het tegenwoordig ook op uh, YouTube. Die hebben hun sterrensysteem. Vroeger kon je 1 tot 5 sterren geven aan een filmpje. Nu kun je of het liken, duim omhoog... Of een duimpje omlaag. En dan wordt het dus meegenomen in de totaalscore. Mm -hmm. Ja, en, en Google wil proberen datzelfde te doen. Want kijk, op het moment dat je als Google zijnde iets hebt... waar mensen de hele tijd op gaan zitten drukken... vanaf externe websites... dan kun je natuurlijk ontzettend veel informatie verzamelen... over je gebruikers. Google weet al heel veel van ons. Maar als we ook nog een specifieke sites die we gaan bezoeken gaan liken... dan staat er en een like-knop op Google... waar ze waarschijnlijk ook bezoekersaantallen en zo mee kunnen meten. En ze kunnen zien... Hey, Danny die gaat vanavond een macaron dessert maken, want hij lijkt een macaron dessert recept. <laughs> yeah. uh, en op die manier kunnen ze weer gerichte advertenties weergeven. Want voor macarons heb je misschien bepaalde hulpmiddelen uh, nodig voor in de keuken. Uh, en die kunnen ze dan weer mooi in de advertenties weer laten geven. Ja, ja, ja. Hé hey Marjolein, denk jij, uh, want jij bent nu dus bezig met, jou, uh, met jouw eigen start-up... en dat gaat waarschijnlijk, uh, zit daar vast wel een, een appje aan vast, neem ik aan. Absoluut, ja. ja. En... Moet nog gemaakt worden, maar komt zeker heel goed. Ja, ja, want dat, dat is nou eenmaal uh, de toekomst of sterker ja. nog misschien wel het heden. Um, uh -huh. Ik sprak een, een collega van mij en die zei over tien jaar bezoeken we, bezoek we geen enkele website meer. Doen we alleen nog maar dit? Dus binnen Facebook, binnen nou ja, Google dan, dat is een iets andere manier, maar binnen Google en of alleen maar op apps, maar niet meer specifiek naar een website, zoals bijvoorbeeld jij ook hebt met de, de Dutch Cowgirls. Denk je dat dat klopt? Nou, ik geloof sowieso niet. De mensen die dingen verklaren, er worden nog steeds finals uh, verkocht op dit moment in de plaatsenzaak Ja. Dus, uh, en de cd's die gaan ook nog steeds over. Er worden zelfs nog steeds cassettenbondjes verkocht bij de mediamarkt, kwam ik Pfft. laatst achter. Dus, uh, maar de Walkman wordt inmiddels niet meer geproduceerd, hè? Sorry? De, de Walkman wordt inmiddels niet meer geproduceerd. Nee, helaas. nee. Dat, dat, maar goed, die Polaroid-camera komt ook steeds weer terug. Dus uh, ik blijft heel vaak dat die niet meer bestaat en dan wordt die toch ineens weer te koop aangetrokken. Dus jij maar denkt die gaat... website, die, dat, dat, dat blijft ja, wel Ja, nee, zo, zo gaat het een beetje met alles. Uh, tuurlijk roepen we heel hard en het zal misschien best wel minder worden. Maar wat denk jij uh, dat Coca-Cola gaat doen met Coca-Cola.com? Komt er een dag dat zij zeggen, nou, inderdaad, de website is dood... laten we Coca-Cola.com maar weggooien, ja, ja. van de hand doen. Kijk, het mechanisme is er. En, en, en, en als je al die domeinnamen dus van de een op de andere dag zegt... Van, nou, we gaan er niks meer opzetten... Of, uh, of we leiden ze allemaal door naar een Facebookpagina... dan, stiep, dan sla je ook weer de plank mis. Ja. Dus ik... ik denk dat er nog steeds, en bovendien, uh, Facebook is allemaal leuk en aardig, maar je zit wel weer aan de, de vormgeving van Facebook gebonden. Het zit allemaal tussen die blauwe balken van Facebook en Coca-Cola zal altijd behoefte blijven hebben om helemaal zijn eigen mooie multimedia experience te bieden op zoiets als een eigen corporate website. Ja. Kijk, er is niks ja. ter wereld waarbij maar één aanbieder is en we dat allemaal goed en prima vinden. Nee. Dus uh, als het al zo is dat er een beweging ontstaat dat we meer naar Facebook gaan trekken met dat soort uh, uh, ja, websites, dan komt er ook een tegenhanger en waar een tegenhanger ja. komt, dan uh, zie je ook weer allerlei kleine start-ups ontstaan die daar weer variaties op bedenken. Dus ja. nee, ik geloof daar niet in. Sterker nog, ik denk eigenlijk... als we dan toch iets moeten voorspellen in dit programma... dat doen we ook af en toe, geloof ik. Ik denk eigenlijk dat de hype omtrent apps af gaat nemen. Je ziet op dit moment de ontwikkelkosten ja. uh, torenhoog worden... want je moet en een Android-app, en dit, en Blackberry... en de, uh, je moet allerlei platforms ontwikkelen... en als je een update wilt doen, moet je dus vijf updates ontwikkelen... En waar ik stiekem op hoop is dat we in rap tempo zullen zien... dat er nieuwe webstandaarden worden geïntroduceerd. Dat hebben we bij HTML5 gezien, maar ja. hopelijk uh, worden dat nog meer van dat soort voorbeelden. Waarbij je vanaf iedere telefoon, overal ter wereld en ook vanaf een normale computer... Dat je dus een app die online staat, dus niet op je uh, telefoon geïnstalleerd staat, maar gewoon op het internet, dat je die altijd overal interactief kunt gebruiken. En dan is het nog makkelijker om zo'n project zoals wat Marjolein nu aan het doen is op te zetten, want mm -hmm. dan hoef je helemaal geen keuze meer te maken van gaan we nou eerst een iPhone app of een Blackberry app maken. Dus dat, dat je is. dus één, inter één app hebt die je op alle uh, machines kunt gebruiken eigenlijk. Nou, ah, dan wordt het geen app, ja. Maar dan wordt het een webstandaard. Kijk, het probleem met apps is dat ontwikkelaars. het zijn verschillende besturingssystemen. Een Apple telefoon is niet een BlackBerry telefoon. En dat zorgt ervoor dat als je iets op die computer, op die telefoon wilt uh, kunnen afspelen of kunnen doen. Dan moet je dus conformeren aan de ontwikkelstandaard ook weer van dat platform. Mm -hmm. Verschillende programmeertalen en codes. Terwijl als je gewoon van de browser functionaliteiten gebruik kunt maken die op iedere telefoon min of meer hetzelfde zijn. Dan hoef je dus maar als ontwikkelaar, wat Marjolein nu aan het doen is, hoef je maar één keer iets neer te zetten en dat werkt dan op alle toestellen. Ja, ik vind het ook een beetje dubbel op, want ik, um, mijn vriendin heeft een uh, heeft een iPad en die uh, uh, daar maak ik ook graag gebruik van. Um, en dan bezoek ik wel eens, uh, nou noem eens wat, de de de Telegraaf site of zo of de nu.nl site om heel even snel het nieuws te lezen. En dan zegt zij, ja, je moet, je moet de app gebruiken, want er is een app van. Maar dan denk je, ja, de, de, ja, hallo, er is ook een website van, dus waarom zou ik dan de app gaan gebruiken? Ja. Beetje dubbelop vind ik het. En het ja, lijkt er, op... zijn wel, er zijn wel mensen die, ik merk bijvoorbeeld aan mijn ouders, als die uh, de iPad gebruiken, ja. dan valt mij op dat zij apps veel handiger vinden, omdat het allemaal onder een sneltoets zit. Ja, ja, ja want ik maakte en... me een beetje zorgen dat ik misschien ouderwets was, omdat ik vast bleef houden aan die websites. Nee, nee, nee. Ik denk juist, mijn vader die heeft veel liever dat het allemaal onder een knopje zit. Hij gaat niet naar youtube.com, maar de YouTube-app gebruikt hij wel. En dan gaat hij daar gewoon in lopen zoeken en dan vindt hij filmpjes en die speelt hij af. Dat is voor hem veel gebruiksvriendelijker. Maar ik zie wel een combinatie van de twee. Je kunt natuurlijk gewoon nog steeds snelkoppelingen op je dashboard houden, die er allemaal mooi uitzien, maar wel naar zo'n HTML5-versie leiden. Uh, waardoor het toch allemaal gebruiksvriendelijk blijft... maar wel je maar voor één platform zou hoeven ontwikkelen. Ja, duidelijk. Um, dan tenslotte nog eventjes uh, wat ik zelf wel leuk vind. Is, um, uh, uh, iedereen kan tegenwoordig fotograferen. Dat kon vroeger natuurlijk ook altijd al. Alleen tegenwoordig um, uh, zijn alle foto's ook mooi... en het komt door zo'n zo zo laagje wat er overheen wordt gezet. Kan jij het, kan jij het uitleggen, Marlijn, wat het is? Ah, je wilt uh, die filter apps ja, op, ja. Je, op je telefoon. Precies. Uh, help me even met de naam. Ja, Instagram, Instagram. heb je Stematic hip, ja, ja. heb je. Ik gebruik zelfs uh, zelf FX camera op een Android. <laughs> <laughs> dat is super populair, toch? Zoiets? Ja, klopt. En je ziet dat mensen het uh, aan de lopende band gebruiken. Ik moet zeggen dat ik zelf nog wel eens afwissel, omdat ik. Je ja, had vroeger ook wel, dan zit je door fotoalbums te kijken en dan denk je, jee, wat gedateerd. Dus ik ben een beetje bang dat dit zo'n zo hype is. Je ja. hebt ook wel van die bruiloftsvideo's gezien, weet je wel, waar uh, die dan met allemaal van die leuke overgangetjes in elkaar waren gemonteerd. En van die leuke uh, sterrenvormen en, en, en uh, edit -tools, zo tools die daarin zaten. Ja, precies, ja. precies. En dat was toen heel leuk. Ja. Maar twintig jaar na dato, denk je, ai, ai, ai. Dus maar het grappige, ben het grappige is wel natuurlijk dat nu... Uh, We maken dingen uit. We maken het weer oud inderdaad. Ja, precies. ja. ja. Dus dat is al, uh, um, En nu is er, is, er een, uh, is er één bedrijf die doet dat heel erg goed. Uh, uh, Instagram. Dat is, uh, ja. dat is een enorm populaire. Die werkt ja. alleen op de iPhone, maar super populair. En uh, nu blijkt dat op Flickr, dat is een populaire fotopagina... dat um, de iPhone 4 de op één na meest gebruikte camera is. En dat komt dus door dat soort bedrijfjes. Dus uh, door dit soort filters die je er dan makkelijk overheen kunt zetten. Aan de andere kant vraag ik me af hoe hoog de iPhone 4 scoort... als je gaat kijken naar hoe vaak foto's bekeken worden en hoe goed ze gewaardeerd worden want uh, het is natuurlijk zo dat als je gaat kijken naar uh, aantallen uh, ja dan is het heel makkelijk om uh, een fotootje te maken en te verzenden en we hebben allemaal zo'n flatfee abonnement nog tenminste nu ja. het <laughs> gaat veranderen misschien uh, dus je zet het allemaal op maar het zijn vaak niet de mooiste foto's dus dat is wel um, um, die filters zorgen er ook een beetje voor dat je dus de beperkingen van zo'n cameraatje in zo'n klein toestel dat die dus met de hele mooie kleureffecten dat die gewoon een beetje verdoezeld worden ja. Ja. Ja, je zou, je zou er ook eigenlijk gewoon beter een slechtere camera erin kunnen zetten. Nou ja, dat is eigenlijk natuurlijk Lomo-fotografie, ik weet niet of jullie dat wel zeggen, ja, maar dat is een, ja. soort, uh, ja, een, beetje een soort alternatieve scene binnen de fotografie. Dat, dan gebruik je een hele slechte camera met eigenlijk het verkeerde filmrolletje erin. En dan ontwikkel je het ook nog eens op de verkeerde manier. En dan komen er dan hele verrassende, maar vaak prachtige foto's uit. Grappig <laughs> hè? Ik, ik vind het wel leuk, hoor, die filtertjes. Ik, ik, kan, ik, ik gebruik nu alleen nog maar uh, die, dat FX-camera. En uh, uh, mijn normale camera gebruik ik niet eens meer. En, en wat ik wel grappig vind, dan maak ik wel eens een foto van mezelf. Want ik, ik verzamel dan. Uh, uh, of ik maak sinds, ja, twee, ja, sinds, twee, ja, ja, sinds 2008 ja. maak ik elke dag een foto van mezelf. Hè? Dat wat oh. iedereen doet. <laughs> en, uh, maar dat doe ik dan tegenwoordig doe ik dan met zo'n uh, zo filtertje eroverheen. En dan zie ik er altijd heel gezond en uh, goed uit vind ik zelf. Dat dus, uh, ja, is, <laughs> ja, is heel handig, het werkt heel goed. Goed, uh, we zijn uitgepraat, tenminste, voor deze maand. Uh, volgende maand dan, uh, dan gaan we doorpraten. Um, uh, maar heel veel succes met, je, met, het, met de pitch van je, van je, van je idee. Dank je wel. Op de next Web Conference? Ja. Welke, welke dag is het? 27 Vrijdag. vrijdag. vrijdag. vrijdag het is donderdag verder, maar wij staan vrijdagochtend. Kijk, dat is wordt dat de... gestreamd eigenlijk? Uh, wel opgenomen. Ik weet niet of het live gestreamd wordt. Hmm. Okay. Dat zouden ze eigenlijk al moeten doen. Ja. Danny Mekic, dank je wel. Graag gedaan. En ook Marjolein Kamphuis, dank je wel weer. Graag gedaan. 4-7. Luc Ikink. Elke week kraakt een bekende Nederlander onze playlist in Crack the Playlist. Wat wij draaien bepaalt deze week Mark de Hond. Mark, goeiemorgen. Goeiemorgen, Luc. Ja, um, heel even uitleggen wie je bent en waar je mee bezig bent. Want ik, ik kom je veel tegen op internet de laatste tijd. Ja, klopt. Ik heb inmiddels in wel aardig wat verschillende beroepen op mijn cv staan. Ik, uh, Mijn presentator, schrijver, maar vooral rolstoelbasketballer. Ja, want je wilt naar de Olympische Spelen toe. Ja, de Paralympics in Londen 2012, daar wil ik graag naartoe met het Nederlands team. Daar zit ik sinds een jaar bij. Drie jaar geleden ben ik ga basketballen vorig jaar voor het eerst geselecteerd. En sindsdien, uh, ja, we trainen vier dagen in de week, ja, uh, uh, yeah, fulltime bijna, op, uh, op avond dan met het Nederlands team. En uh, we moeten zo goed mogelijk worden om straks in september uh, het EK in Israël, daar kunnen we ons plaatsen en dan moet het gebeuren. En uh, daar gaan we nu ook weer de hele zomer voor in voorbereiding. Je hebt een lijstje gestuurd, ik, mo ik moet zeggen, ik vond het een beetje een curieus lijstje. Ja, het is inderdaad een beetje een curieus lijstje, maar ik dacht, het is vroeg. Dus nu durf ik wel eigenlijk de, de nummers die ik in de auto of op mijn iPod uh, uit aanzet aanzetten waar ik dan van geniet, daar durf ik ook wel voor uit te komen dat daar een paar nummers tussen zitten die mijn waarschijnlijk uh, uh, oud-collega's bij 3FM misschien een beetje om zouden <laughs> kunnen gaan lachen. Maar ja, weet je, het, het jij bent het Luc uh, en... Uh, en, en jouw luisteraars die mogen dit best wel horen. Oké, okay, fijn dat je ons wilt uh, uh, wil delen in, on, in dat geheim. Laten we beginnen met een plaat die nogal credible is. Coldplay met Fix You. Waarom die plaat? Um, ja, dat is een hele bijzondere plaat voor me. Twee en uh, uh, jaar geleden heb ik een boek geschreven. Dat boek gaat over hoe ik een uh, dwarslesje heb gekregen en hoe ik toen uh, gerevalideerd heb en geprobeerd heb om weer te gaan lopen. Maar uiteindelijk ja, heb moeten en ook heb ge ge geaccepteerd heb dat dat eigenlijk niet meer kon. Um, toen had ik mijn boekpresentatie. In die week hoorde ik op de radio Fix You van Coldplay En dat nummer had ik al een paar keer gehoord. Had ik natuurlijk al vaak gehoord. Maar de, de echte betekenis drong nog niet tot me door. En toen hoorde ik het. En toen hoorde ik de tekst. En toen dacht ik, hé, dit gaat gewoon over mij. Dit gaat gewoon over mijn revalidatie. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need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 Play met Fix You. Het is crack the playlist met Mark de Hond. Goedemorgen Mark. Goedemorgen nog steeds leuk. Uh, Flight of the Concords, most beautiful girl in the room. Waarom die plaat? Mijn broertje Brian, die was fan van Flight of the Concords. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is een soort cabaret duo uit Nieuw-Zeeland. Die zijn naar Amerika gegaan, hebben daar een eigen tv-serie gekregen. Er wordt in Nederland. Niet uitgezonden, um, maar ja, het is natuurlijk ook stiekem te downloaden. En die gasten zijn zo ontzettend grappig. En die zijn ook heel muzikaal. Ze hebben waanzinnig veel leuke liedjes. En ik heb dan, uh, ja, deze vind ik gewoon heel erg grappig. Die heb ik uh, dan maar uitgekozen. Uh, het is absoluut aanrader om daar eens op internet naar te kijken. Flight of the Concords. Yeah, looking the room, I you, the, the most beautiful girl in the... Moon, In the whole wide room mm. And when you're on the street Depending on the street I bet you are definitely in the top three Good looking girls on the street Yeah Depending on the street Ooh. And when I saw you at my mate's place I thought, why is she doing At my mate's place, how did they get a party like that? To a party like feels good one day. Ooh, you're a legend, Dave. I asked Dave if he's gonna make a move on you. He's not sure. I say, Dave, do you mind if I do? It doesn't matter, but I can tell it kind of matters. But I'm gonna do it anyway. I see you standing all alone by the stereo. I dim the lights down to very low. Here we go. You're so beautiful. Be a part-time modern Or a high-class prostitute. You're so beautiful. Mm -hmm. You could be a part-time model. If you probably still have to keep your normal job. Part-time model. Spending really part of your time modeling and part of your time next to me. Out of the concourse, Most Beautiful Girl in the Room. Crack the playlist met Mark de Hond. Lior, This Old Love. En dan specifiek die live versie. Die wil je horen. Dat was een mega op 3FM. Ik luister nog steeds uh, vaak naar... Uh, vooral naar Giel eigenlijk, s ochtends. Daar word ik bijna altijd mee wakker. En dit was de mega -hit. En ik, ja, ik heb iets met liedjes. Uh, in live versies waarbij het publiek meeding. En op een of andere manier wordt het liedje daar gewoon veel leuker van. Ik zou eigenlijk elke artiest... Ik wil adviseren, neem altijd een live versie op waarbij het publiek jouw liedje mee mm. En ja, dat had ik eigenlijk al bij uh, uh, Goose Meeuwis met Het is een Nacht, maar ik heb het ook bij Lior met This Old Love. Yes, yeah, we're moving on, looking for direction. Mm, we've covered much ground. Thinking back to in a sense I no longer connect. I don't have a heart left to throw around. Oh.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 slips into your hands and then slips out like it was sand in then shoes that you can never seem to fill I've chased so much and lost my way Maybe a face forever every day I'd so casually slipped me by Oh, and time moves on like a train That disappears into the night sky Yeah, I still get a sad feeling inside See the red daylights wave goodbye We'll grow old Let's grow together Thank you very, very, much. Good Leo, This Old Love is een heel mooi prachtig liedje. En dan ineens, Mark, zie ik op jouw lijstje staan... Glee <laughs> met Don't Stop Believing. Twee jaar geleden was ik in Amerika en toen zat ik in een restaurant. En daar ging een man achter de uh, piano zitten... Um, die piano stond daar gewoon. En die man die was daar aan het eten. En die werd door, door zijn gezelschap uitgedaagd van ga even achter de piano. En die begon Don't Stop Believing uh, te spelen en te zingen. En iedereen in het restaurant zong dat liedje mee. En ik kende het niet. Het is volgens mij een liedje van jaren 70, 80 of zo. En toen dacht ik wel een leuk liedje. Vervolgens twee dagen later zit ik in een honkbalstadion En daar wordt dat liedje tussen de zevende en achtste inning... Uh, gespeeld En het hele stadion zingt het mee. Het <laughs> is wel een heel bijzonder liedje. En toen kwam de eerste aflevering van Glee, wat ik een ontzettend leuke serie vind. Uh, en hun doorbraak was eigenlijk de eerste aflevering waarin ze afsloten met hun versie van Don't Stop Believing van Journey. train The min- Don't Stop Believing van Glee, de cast van Glee, de tv-serie. Uh, dit is Crack the Playlist in 4 op Radio 1 met Mark de Hond. En Mark, jij gaat voor een liedje van Jacqueline Govaat en Elaine Clark... met Wherever I Go. Ja, ik, het bevalt me trouwens enorm dat ik gewoon op de radio ben... en vervolgens gewoon mag ik kiezen welke liedjes ik wil horen. En zelfs toen ik bij de radio werkte, mocht ik dat niet... Nee, dat is daarvoor lekker, Daarvoor enorm bedankt. Lief. Graag gedaan, hoor. Graag gedaan. Um, ja, ik... Uh, ja, de, Volgens mij als je... Ja, als je een beetje verliefd bent, dan krijg je dat alle liedjes die over, over liefde gaan, dat, dat je ze opeens allemaal snapt. Uh, nou, dus uh, ik, uh, ik vind iemand leuk en vervolgens is diegene op wat langere afstand. En dan hoor je dit liedje en denk oh ja, ja dit, dit gaat eigenlijk ook wel voor mij. We said goodbye, I can't recall why I had to go. Pairs me down, I love that sound I'm with my feet Smile. Jacqueline Grovaat samen met Ellen Clark en Wherever I Go... omdat jij Mark de hond iemand leuk vindt. Um, en dan staat er dan ook op Celine Dion met Alone. Ja, dit is wel een beetje een coming-out-nummer <laughs> voor me. <Ja. laughs> uh, het, is, het is wel heel erg gepast om uh, Celine Dion heel erg slecht te vinden. En het is ook uh, een vreselijk overdreven zangeres. En ze heeft altijd als ze geïnterviewd wordt... heeft ze enorm rare trekjes. En wat is het voor een maf overdreven mens. Maar als ik in mijn eentje ben... En hij staat dus op mijn iPod. En dan heb ik een hele fijne auto-stereo. En dan zet ik hem keihard aan. Dan uh, kijk ik... <laughs> ja, dan word ik gewoon heel erg blij. Want ik zie met de loop. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the moon split stark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by somewhere and that Celine Dion, misschien wel de grootste guilty pleasure die je kunt hebben. Alone, hoorde je. Uh, Mark, dit is uh, je laatste plaat die je mag gaan kiezen. Oh, Crazy moet playlist. je een goede keus maken. Ja, zeker. Welke wil je horen? Ja, ze is de nieuwe Madonna. En daar weet eigenlijk iedereen wel over wie we het hebben. Ik, uh, ik gok Lady Gaga. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> maar zij is dus... Kijk, van Madonna kan je zeggen dat ze, dat ze een geweldige artiest is... met een geweldige performer. Maar of ze nou echt ook heel muzikaal is en een hele goede zangeres... Dat waag ik te betwijfelen. Maar dan zie je Lady Gaga, die alles is wat Madonna ook is. Maar eigenlijk op alle fronten meer. En dan kan ze ook nog eens een keer geweldig piano spelen en zingen. Dat hoor je niet per se aan haar uh, geproduceerde platen. Maar zij zat, toen zij net door aan het breken was, zat zij bij Paul de Leeuw in Mooi Weer de Leeuw. En toen ging ze achter de piano zitten. Toen ging ze haar op dat moment bekendste hit. Toen ze even achter de piano spelen in een heel bijzondere versie. Ah. I wanna hold him like they do in Texas, please. Fold 'em, let him hit me, raise it, baby. Stay with me. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, Show him what of God. Ba, ba, ba, poker face, ba, ba, poker face. Ba, ba, ba, poker face, ba, ba, poker face. I wanna roll with him, a hard pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun And baby, when it's love, it's it's not rough, it isn't fine Oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot Show him what I've got, want you to know Nobody carried my, carried my. No, he can't read my poker face. He's got me like nobody. Shall we have a little sing, sing, sing along? Why don't you sing it with me? bop, poker face, bop, bop, poker face.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 Check this hand, cause I am marvelous I'm marvelous, I'm marvelous, I'm marvelous, marvelous So marvelous, carried my, carried my He carried my poker pa pa pa pa he carrying my folder A pa pa pa pa he carrying my folder pa pa pa pa Lady Gaga in een prachtig mooie versie opgenomen bij mooi weer de Leeuw Poker Face. Mark de Hond, dank voor het kraken van mijn playlist. Ja, jij enorm bedankt dat ik gewoon een half uur uh, mag bepalen wat er gedraaid wordt op de radio. Graag gedaan. En uh, uh, succes met het behalen van de Olympische Spelen. De Paralympische Spelen in, uh, in, uh, in 2012. Waar kunnen we je zien? Uh, ja, we gaan uh, helemaal in voorbereiding met het Nederlands team. En we gaan uh, weer heel Europa door. Maar we spelen ook vaak op Papendal. Dus als mensen graag willen komen kijken rolstoelbasketbal.nl uh, en daar kan je altijd zien wanneer, uh, wanneer ik speel met het Nederlands team. En het eerstvolgende waar ik me heel erg op verheug is 3 mei in Rotterdam bijna uitverkocht, uh, daar zijn wij de openingsact van de Harlem Globetrotters. Ah, kijk Dus uh, ja, stadion 2.500 man en uh, dat wordt heel erg spannend, heel erg leuk en als mensen willen komen kijken graag. Toch dat je erbij bent. Dankjewel, Magdon meteen in het derde en de laatste uur van 4-7 hoor je hoe Elianne in de leer gaat als paashaas. Hilarische reportage is dat. Die hoor je straks rond kwart voor zeven. We gaan het hebben over Easter eggs in de muziek. Backmasking, zo heet het. Uh, dat is als je platen achter, achterstevoren draait... En dan komen er hele rare teksten uit. Dat zo meteen. En we hebben ook een nieuwe plug. We gaan het hebben over voetbal met Ferdinand. En natuurlijk ook over de klassieke die vandaag wordt verreden in België. Luik, Bastenaken, Luik. Dat allemaal zo meteen na, zeven, na zes uur. En het nieuws met Juri Muziek.